RKC Groningen eindigde met 1-1 onbeslist... en NAC won thuis met 1-0 van Vitesse. Feyenoord NEC is nog bezig. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Er kan een misbank ontstaan. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen in het binnenland zonnige periode. Het wordt ongeveer 14 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A73 Nijme Nijmegen richting Maasbracht... tussen Roermond en Roermond-Oost... staat 2 kilometer door een ongeluk.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 Met Ronald boot. Nogmaals, goedenavond nog één uurtje en dan wordt nog gevoetbald in de Kuip. Feyenoord, NEC en die houtkamp. NEC nog steeds 1-0 voor, maar een enorm offensief van Feyenoord in de tweede helft na een kwartier spelen. Uh, Eén kans, uh, echte kans gezien voor Bacal. Maar hij kreeg de bal er niet in omdat er ongeveer 86.000 mensen op de, zij, op de lijn bij uh, uh, Gabor Babos stonden. Het leverde slechts een paar hoekschoppen achter elkaar op. Maar voor de rest geen kansen, geen doelpunten voor Feyenoord. Wel eentje vanuit de eerste helft meegenomen. En nu is Feyenoord weer uh, in balbezit aan de rechterkant met uh, Guidetti, Maar hij krijgt de bal niet onder controle. Wordt de bal over de zijlijn gespeeld. Maar de druk is erg groot richting uh, uh, het uh, doel van NEC. Als de inborp halverwege de helft van NEC genomen gaat... ...gaat en gaat Leerdam gooien, doet dat naar Guidetti. Guidetti probeert zich vrij te draaien, maar er staat weinig voor het doel. Alleen Cabral en dat heeft ook verder weinig nut, want Guidetti is die bal alweer kwijt. Gaat de bal naar voren richting Schöne en de Vrij. De Vrij wint het komt u wel. en via Leerdam komt de bal dan bij Ron Vlaar terecht. Vlaar, goed paasje, binnendoor naar de invaller Nelom. Nelom kijkt met zijn blauwe schoenen weer er vrij loopt, dat is Cabral aan de linkerkant. Weer eventjes gewisseld, Schaken en Cabral. Cabral nu aan de linkerkant, probeert zijn man uit te spelen... Dat is Wil. Probeer dat nog een keer, want hij komt er meer tegen. En heeft nog altijd Wil tegenover zich. Gaat dan richting de achterlijn. Brengt de bal voor het doel. Gaat richting Leerdam, maar die gaat niet eens de lucht in. En dan kan er heel simpel uitverdedigd worden door NEC. Maar blijft die druk groot, want het uitverdedigen beperkt zich tot het hard naar voren rammen van de bal. En die wordt dan achterin steeds opgehaald door een van de backs die achterin blijven. Of Stefan de Vrij. In dit geval is de back Nelom, die de bal heet. En hem terugspeelt op Erwin Mulder. Mulder de keeper... Die zijn ploeg in de eerste helft behoeden voor een 2-0 achterstand. Na een inzet van Fados haalde Mulder de bal er goed uit. En nu lijkt het een overtreding op Cabral. Geconstateerd door scheidsrechter en Ryan Koolwijk. Ex-Excelsior, hier een paar kilometer vandaan. Jaren gespeeld, mag een gele kaart in ontvangst nemen. En Feyenoord een vrije trap, terwijl er gewisseld gaat worden aan de kant van NEC. En Salem Ibrahim gaat er komen. Uh, Ibrahim dus, zoals we hem verder zullen noemen, uh, komt in het veld. En eruit gaat uh, Leroy George. Even een frisse kracht erin door de coach uh, Alex Pastoor. Die heel uh, fel langs de kant staat uh, te coachen steeds. En te roepen van jongens blijven bovenop zitten. Want dat is belangrijk in deze fase van de wedstrijd. Omdat NEC zo onder druk staat. Ibrahim Marin De vrije trap genomen door Feyenoord. Is bij Nelom gekomen. Speelt hem naar zijn ploegenoot van vorig jaar bij Excelsior. Klaasie. bal breed naar De Vrij. En De Vrij in de voeten van zijn tegenstander. Een slechte bal. En dan kan de NEC de bal weer opruimen. Maar zoals gezegd, hard naar voren rammen. Meer is het niet wat de Nijmegenaren op dit moment doen. Wordt de bal weer opgevangen. Nu door De Vrij. Hij de bal naar voren. gaat rennen achter die bal aan. Maar Babos is snel genoeg om bij die bal te komen. En de aanvoerder pakt de bal en geeft hem meteen mee aan zijn verdediger Rens van Eijden. Van Eijdenbal bal naar de rechterkant, naar Nathaniel Wil. Wil weer helemaal terug naar de keeper, want dat is het spelletje van NEC. Krampachtig met alle middelen proberen die voorsprong van 1-0 vast te houden in de tweede helft. Maar die tweede helft is nog zo lang. Want we zitten pas in de 63ste minuut. Nelom uh, heeft de bal en speelt hem naar voren. Maar Gwiedet is staat buitenspel. Had hij al veel eerder kunnen zien. Maar gaat uh, op zijn 11e 30ste dan even terug. En dan is de bal alweer verdwenen uh, uit het balbezit van Feyenoord. Want is het uh, van Eijden die de bal heeft? Van Eijden wordt even lastig gevallen door Bakal. Die ook een uh, allerminst gelukkige avond heeft in het uh, shirt van Feyenoord. Vanavond, geen paas komt er fatsoenlijk aan. Babelsbal naar voren. En zo komt de bal nu bij Schöne terecht. Maar alles en iedereen staat zo'n beetje rond de middenlijn van NEC. Feyenoord heeft problemen, want staat met 1-0 achter tegen NEC. Eerder vanavond eindigde Roda tegen Veen in 1-2. Jeroen Elshoff praat na met de winnende trainer Ron Jans. Zwaar bevochten, maar dat zijn vaak toch ook de lekkerste, lekkerste overwinningen, of niet?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 Nou ja, de laatste tijd hebben we het nog veel beter. Want uh, dan gingen we heel goed om met de ruimte. En dan uh, was 2-0 niet het eindstation. Maar er kwam er nog één of twee goals bij. En uh, nu hebben we daar eigenlijk uh, niks mee gedaan. Met, uh, met de ruimte die er wel uh, af en toe was. En uh, ja, dan moet je gewoon uh, tegen een uh, ja, uh, rode AC wat na de 2-1 weer, uh, weer wat ruikt. Ja, dan moet je alleen maar achteruit lopen. En, uh, ja, terwijl je eigenlijk wilt blijven voetballen. Maar dat, dat, daar zijn we niet in geslaagd. Maar we hebben gewonnen. Het was een zware wedstrijd, denk ik. Hè? Want uh, ik vermoed dat het beide ploegen verschrikkelijk veel kracht heeft gekost. Nou ja, het ging heel snel, uh, snel op en neer. En, uh, dan krijg je dat. En als je voorin dan uh, zeg maar, uh, snel uitkomt met een counter... en uh, je leidt balverlies. en uh, Dat gebeurde bij beide ploegen veel. Ja, dan moet je zoveel lopen op het, uh, op het veld. en uh, Dat zag je ook wel. Dat, uh, soms dan ging het uh, van de ene naar de andere kant. Vind je nou de manier waarop jullie de, de 0-1 maken? Hè? Dat dat soort situaties eigenlijk nog te weinig door jullie uitgebuit worden? Nou, we hebben dit seizoen vaker van dat soort goals gemaakt. Want ook uh, de, de 2-0 was ook een uh, heel goed uitgespeelde goal. Maar dat hebben we eigenlijk in uh, deze wedstrijd uh, veel te weinig laten, laten zien. En uh, normaal dan hebben we gewoon wat slechte fases. Maar we hebben nu een fase gehad van uh, nou, meer dan een half uur... dat we echt alleen maar alles weg hebben geroeid en uh, inleverden. En uh, ja, dan komen we gewoon heel goed weg. Maar we moeten nog veel meer van dat soort situaties... in. Hadden we in deze wedstrijd niet wel. Mogen ja, creëren. Want als je op de tribune zit dan heb je het gevoel van je, je ziet het gebeuren, je ziet waar het gevaar ligt je, je onderschrijft het dus als trainer dat jij ook zoiets hebt van dat moet meer gebeuren maar, maar hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Ja, blijven uh, uh, trainen op, uh, op die situaties. En uh, soms heb je ook van die wedstrijden, die, uh, die moet je dan maar op deze manier uh, winnen. En uh, als je wint, dan, dan krijg je alleen maar meer vertrouwen. En, uh, dus wat dat betreft zit het met het vertrouwen en de ontwikkeling van het voetbal. Dat komt wel goed, want uh, ja, ik, ik heb vandaag ook wel een paar leuke dingen gezien. Maar een paar is uh, gewoon te weinig. We willen veel meer van dat soort uh, situaties uh, creëren. Zij Ron Jans, een trainer van Veen. dat met 2-1 won uit bij Roda. We worden hem in gesprek met Jeroen Elshoff. Feyenoord wil wel, maar kan niet. Is dat het, Andy? Ja, misschien wel typerend de actie net van Stefan de Vrij. Uh, eerste helft, nogal veel ballen in de achteruit. En dan gaat hij één keer mee naar voren. Komt hij op een meter of 35 van het doel van Babos. Denkt enorm uit te halen. En in plaats van dat de bal richting het doel gaat... gaat hij over de zijlijn. Helemaal verkeerd geraakt. Maar Feyenoord blijft uh, vechten, knokken... Uh, met uh, af en toe de moeder wanhoop. Maar blijft knokken om die gelijkmaker te maken. Slechte bal van El Amadi. Zomaar bij Van der Velden. Die denkt, ja, wat jij kan, kan ik ook. <laughs> en die levert hem meteen in bij uh, Vlaar. Vlaar, bal naar de buitenkant. Goed gezien. Daar staat uh, uh, Schaken. Schaken maakt een paar meters en speelt hem dan naar Leerdam. Moet de bal weer voor het doel komen. Komt ook voor het doel. En Bakal naar Guidetti. Guidetti kan niet draaien. Het schot. Bijna. Bijna voor Feyenoord. De gelijkmaker. Het schot van Klaasie. No. Zo dicht zijn ze eigenlijk nog niet uh, in de buurt van het doel geweest. Het was een goede aanval, goed opgezet. Bakal, Guidetti, even terugleggen. Het schot dan van Klaassi, maar net langs het doel, een half metertje. Maar Feyenoord uh, laat zien dat het uh, af en toe toch nog wel aardig kan voetballen. Het scheelt echt heel weinig. Het was een goede aanval van uh, Feyenoord. Maar die 1-0 voorsprong voor NEC staat nog steeds op het scorebord. Komt de bal de uittrap op het hoofd van uh, Vlaar, half. Maar Feyenoord kan wel in de aanval gaan met Elamadi. Elamadi bal naar de rechterkant, naar Schaken. Schaken met tegenover zich die Comboy. Comboy uh, wordt uh, aangeschoten. En via Comboy gaat de bal over de achterlijn. Krijgen we weer de achtste hoekschop voor uh, Feyenoord in deze wedstrijd. Nog niet eentje gezien voor NEC... En die hoekschop gaat Cabral nemen vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Vlaar naar voren, de Vrij naar voren, het bekende ritueel. Want die kunnen heel goed koppen en uh, worden gezocht. Daar komt die hoekschop uh, komt richting de Vrij. En de Vrij raakt de bal wel, maar schampt hem. En dan gaat de bal over de achterlijn. Aan de andere kant van het veld gaan we weer een wissel krijgen aan de kant van NEC. Eruit gaat uh, La Tupérissa. Heeft ook weinig uh, laten zien in deze wedstrijd. Maar ja, is uh, een aanvallende aan middenvelder. En voor een ander uh, groot talent bij NSC gaat erin komen. Voor erin uh, La Touperissa eruit. En uh, uh, Feyenoord heeft dus alleen nog uh, met uh, Miguel Nelom een uh, nieuwe man gebracht. Maar als ik op het rijtje kijk, ja, Guillaume Fernandez. Misschien dat die is. Uh, voor extra steun in de aanval kan zorgen. Want het lijkt erop dat die vijf, zes verdedigers... die NEC heeft staan achterin als Feyenoord in de aanval is... dat die toch duidelijk de overmacht hebben... ten opzichte van de aanvallers van Feyenoord. Waar Cabral probeert de bal te krijgen. Maar dat lukt niet omdat er goed verdedigend werk wordt verricht... door Nathaniel Wil. Met een Ajax-verleden spelend in de Kuip nu voor NEC. Is het Babels die de bal naar voren heeft geramd. Maar de bal komt weer bij Feyenoord terecht, bij Nelom. Nelom is een beetje... Onzorgvuldig heeft het uh, been te hoog geheven en zag niet dat... Uh... Uh, uh, ...Ibrahim uh, er aan kwam. En dat hoofd uh, van Ibrahim kwam gevaarlijk dicht bij de schoen van uh, Nelom. En dus uh, heeft Schijtstad van Ziegem voor een vrije trap gefloten voor NEC. Vanaf de rechterkant, Rijn Koolwijk. Zo'n vrije trap hebben we in de eerste helft gezien in de zesde minuut. Toen nam Koolwijk die bal en was het Van der Velden... ...die overigens in buitenspelpositie de 1-0 maakte. Daar komt die vrije trap weer, en weer richting Van der Velden. Nu kopt hij hem door naar Schöne. Maar Schöne krijgt de bal niet onder controle, de Fijn... Gevoelige, fijn besnaarde middenvelden van uh, NEC... waar ik altijd zo graag naar kijk... die het even niet zien dat hij zo mooi kan voetballen... want de bal ging over de zijlijn. Feyenoord gaat gooien. Ik kijk naar het scorebord, daar staat 70. Nog 20 minuten heeft Feyenoord om iets aan die 1 0 achterstand te doen. Roda verloor thuis met 2-1 van Heerenveen. Terwijl Roda wel veel kansen kreeg. Daarover uh, uh, Jeroen Elsof met de trainer van Roda, Harm van Veldhoven. Volgens mij uh, ben je ontploft... Ja, het is natuurlijk teleurstellend hè, dat je zo'n wedstrijd speelt uh, waar je de kansen hebt, waar je ook de 1-0 moet maken, waar je net voor de rust uh, eigenlijk koud gepakt wordt. En in de tweede helft word je meteen na de rust uh, ook meteen. Ze komen eigenlijk twee keer uh, goed eruit en die, die momenten pakken ze. Ik denk dat we als team met heel veel verschuiven vandaag eigenlijk het, het zeer goed gedaan hebben. Ja, god, en dan moet je een beetje geluk hebben hè, met een vrije trap of, of op laatste minuten. Uh, maar dat wil jij er niet in. En ja, dan verlies je hem. Je hebt uh, toen je begon bij Roda ook in zo'n fase gezeten waarin, uh, ja, waarin eigenlijk niks mee zat. Voelt het weer zo? Goh, het is natuurlijk een beetje anders. Maar uh, goed, na zo'n wedstrijd van vandaag, dan geeft dat wel even terug, uh, herinnert je daarop toch weer een beetje. Maar het is, het is natuurlijk uh, zeer teleurstellend uh, omdat je veel besproken hebt met je groep dat je eigenlijk heel goed gedaan hebt. Heel veel verschuiving moeten doorvoeren. Twee jongens nog van de baas van vorig jaar die er vandaag in staan... en ook nog niet op de plaats waar ze normaal bij staan. Ja, dan moet je, dan moet je, dan moet je kunnen groeien. En uh, dan moet je ook soms wat correctie hebben. En soms heb je ook een beetje geluk nodig. En goed, we, we hebben dat ook tegen Aarik voor de Beker heel goed gedaan... En ook vandaag heel goed gedaan. En dan, ja god, dan is het zeer bitter als je vandaag niks overhoudt. Want met al die verschuivingen wat we vandaag hebben gedaan, niet altijd even verfijnd. Maar toch tegen een elftal dat heel goed kan omschakelen, goede, goede druk gegeven. En, en, en, en, en, en jammerlijk uh, het, het, het, het geen resultaat kunnen halen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je een wedstrijdbespreking hebt en je zegt dit is je tegenstander Heerenveen. En hier moet je op letten. Uh, dat je de situatie hebt uitgelegd zoals zij de doepen te maken. Dus uh, ja. dat is pijnlijk. Nou goed, dat zijn twee momenten, maar zij hebben normaal zo'n teammoment in de wedstrijd. Ik denk dat we dat voor de rest fantastisch hebben gedaan. Ik kan alleen de ploeg daar een compliment van maken als je uh, Marik-Jan op linksbek uh, moet zetten. En je moet Robbie voor de verdediging zetten. Ja god, dan moet je dat als team toch maar doen. En als je ziet dan vooral die kansen die je hebt, uh, zeker bij de 0 nul, dat vind ik nu het meest bittere. Uh, nu, je vergeet die kans van Donald, maar ook van Ramzi en, en de Beul en... En dan, dan maak je hem niet. En, en, en dit soort momenten zitten zij daarop te wachten. En dat gebeurde voor de rust één keer. En uh, ja, wat ik zeg, dat, dat bespreek je van tevoren. En als ik een hele wedstrijd van tevoren had gezegd... Uh, we krijgen met twee zo'n momenten tegen, had ik ervoor getekend. Je hoopt natuurlijk niet dat ze erin gaan. En dan hoop je natuurlijk uit je vier, vijf mogelijkheden dat je er ook een stuk of twee, drie gaat maken. En, en dat is het verschil geweest vandaag. En dat zei Herman van Veldhoven, hij is de trainer van Roda. En zijn ploeg verloor met 2-1 van Heerdeveen. Feyenoord staat achter in de Kuip tegen NEC nog wel en die houdt dan. Ja, vorig jaar werd het 1-1. Nou, misschien dat dat deze kant ook op gaat, maar dan moet er toch nog wel een tandje bijzetten. 1-0 de achterstand tegen NEC. NEC in vrije trap, <tus> metro 35 van het doel. Voor de wedstrijd werd er een boek ten doop gehouden. Wij houden van die club. Het uh, ging over Feyenoord en uh, de die-hard supporters, waarom ze van die club houden. Maar ik heb af en toe met ze te doen hoor, want het is uh, niet veel soeps. Vorige week die 6-0 en misschien nog wel erger die 2-1 tegen Go Ahead, 6-0 tegen Groningen. En nu 1-0 achter tegen NEC. Het uh, probleem is duidelijk, uh, er wordt niet gescoord. Eén doelpunt tegen Go Ahead en daarna alweer twee wedstrijden uh, niet gescoord. Terwijl NEC ook niet echt een van de meest scorende ploegen is. Schöne, vrije trap. Mooie vrije trap, maar langs het doel van Erwin Mulder. Voor het eerst in de tweede helft dat NEC een heel klein beetje in de buurt komt van Erwin Mulder. Met een vrije trap vanaf een meter of 35. En dan nou gaat Erwin Mulder de bal weer in het spel brengen. 73 minuten gespeeld. Doelpunt van Nick van der Velde is voor ons voor nog het eerste en enige doelpunt in deze wedstrijd geweest. Uh, voor NEC. Met balbezit voor Stefan de Vrij. Feyenoord nog niet gescoord. Dus 1-0 NEC. De Vrij speelt de bal terug naar Mulder. Mulder bal naar voren. Ik kijk aan de zijkant waar er iemand zich van het shirt gaat ontdoen. Van de trainingsshirt. Ik denk dat Zwaar erin gaat komen. Maar het is voor mij helemaal aan de andere kant van het veld. Het kan ook Mokotjo zijn. Maar er moet dus iets gebeuren. Er worden wat aanwijzingen gegeven. En dan zullen we zo dadelijk een wissel gaan krijgen als de bal over de zijlijn is gegaan en gegooid door Feyenoord Leerdam. Heeft de bal naar voren gespeeld. En is het Bakal die hem heeft aan de rechterkant aan de zijlijn. Speelt hem wat moeizaam in de voeten van Schaken. Krijgt hem wat moeizaam terug. Er staan drie man omheen. En dan gaat de bal via een van die drie mensen over de zijlijn. Het was Koolwijk die de bal het laatst raakte. Dus mag Feyenoord gooien, halverwege de helft van NEC. Het is stil in het stadion en logisch ook bij een 1-0 achterstand tegen NEC. NEC dat zoveel spelers mist en toch die 1-0 voorsprong heeft. Daar gaan we dan de wissel krijgen. Er uitgaat gaat Stefan de Vrij, dat is dus een verdediger. En erin gaat komen, is dat Mokotjo. dacht het wel. Nee, Gion Fernandes. Nou, dat zegt ook genoeg. Fernandes erin, dat is een aanvaller. En Stefan de Vrij eruit. Uh, een duidelijker uh, aanwijzing kan Ronald Koeman niet geven... met nog een kwartier te gaan. Een-op-een een spelen achterin, voor zover dat nog nodig is. Want uh, er staat helemaal niemand van NSC meer voorin. Nu dan heeft Schöne de bal. Die was de diepste uh, spits bijna voor NSC. Maar hij draait zich uh, helemaal naar achteren. En dan wordt de bal hard naar voren geramd richting Van der Velden. Die kan hem uh, even op de borst meenemen. En dan wordt weer aangespeeld door Wil... Goed meegelopen door Nelom. En dan uh, staat er de eenzame van de velden. Die gaat richting Mulder. En uh, Mulder schiet de bal naar voren. Is het ook nog buitenspel voor Feyenoord. Voor Schaken die van uh, de helft van NEC komt. En uh, dus mag NEC een vrije trap gaan nemen. Doet dat heel rustig. Er wordt gekeken door Comboy. Wat zal ik eens doen met die bal? Nou hij speelt hem op Koolwijk. Koolwijk uh, bal naar voren. Naar Vados. Eh, Vados. Oeh, oe, dat is een balverlies. Dat is gevaarlijk, want de omschakeling is daar. Met Schaken. Schaken gaat lopen met die bal. Vindt eh, op zijn weg eh, Schmofs. Maar wat een slechte bal, zeg. Ojojoj. Oh, die bal gaat echt helemaal over het doel, helemaal naar de andere kant. En een balende Ronald Koeman, die langs de lijn stond, gaat terug naar zijn dugout. En werkelijk met een gezicht, alsof hij 36 oorwormen heeft, zit hij dan weer op de bank. En is hij aan het balen als een stekker. Want dit was een mogelijkheid als het goed uitgespeeld werd door Feyenoord. Hé, hey, Gidetti doet ook nog mee. Heeft de bal opgepikt, speelt hem naar Klaasie. Klaasie naar Leerdam. Leerdam, bal meteen door naar Schaken aan de rechterkant. Schaken, bal terug naar Leerdam. Dan terug naar Vlaar. Vlaar naar de linkerkant. Ja, naar de linkerkant. Naar Nelom. Nelom helemaal teruggedrongen. Nou, gelukkig gaat hij niet naar achteren. Maar dan heeft hij Klaasie aangespeeld. Ook moeizaam. En Klaasie de bal naar Cabral. En Cabral kan er weinig mee doen. Jason Cabral kan niet zijn stempel op deze wedstrijd drukken. Ook niet met zijn individuele acties. Maar NEC is de bal alweer kwijt. Is het Cabral die de bal aangespeeld krijgt van Bacal? Cabral. Gaat lopen met die bal. Maar heeft twee man tegenover zich. Moet een vrije man zien te vinden. Lukt niet. Wordt van de bal afgelopen door Ibrahim. Maar Ibrahim speelt de bal te ver voor zich uit. En dan speelt Klaasie de bal via diezelfde Ibrahim over de zijlijn. En mag <coughs> Sorry, Feyenoord gaan gooien. Nog 13 minuten te gaan. Balbezit Feyenoord. Bal gaat helemaal terug naar Erwin Mulder. Ja, als ik nou echt kijk naar de kansen die er zijn geweest voor Feyenoord in de tweede helft. Nee, balbezit zal iets van nou, 75% tegen 25% zijn. Maar voor de rest echte kansen niet gezien. Een schot, één schotje van Klaasie langs het doel van Babos. Maar voor de rest weinig. Nu dan, schaken aan de rechterkant. Is weg. 20 en speelt de bal nog goed naar Elamadi. Elamadi probeert te schieten. En de bal wordt geraakt. Door verdediger krijgen we nog een hoekschop voor Feyenoord. Feyenoord krijgt dus een hoekschop vanaf de linkerkant. Terwijl de man die geraakt werd van Eijden met die bal nog even op de grond ligt. Elamadi kon de bal niet naar voren brengen. Maar wel de hoekschop. Klaas, het publiek gaat er maar weer eens achter staan. Is ook nodig. Feyenoord 1-0 achter. 79ste minuut van de wedstrijd. Klaas vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Bij de eerste paal wordt de bal gekopt door Koolwijk, bal wordt teruggebracht. Uh, Guidetti niet. En dan LMA die ook niet. En dan kan er uitverdedeld worden door uh, NEC. En leidt NEC ook na 78,5 minuut nog altijd met 1-0. RKC Groningen eindigt in 1-1. Ja, Groningen. Vorige week werd Feyenoord nog met 6-0 verslagen. En dan nu 1-1 uit tegen RKC Een heel ander Groningen. En daarover praat Ronald van Geer met de trainer van die club, Pieter Huistra. Ja, Pieter, zo sta je de ene week je handen stuk te klappen. En nu sta je hier denk met een kater. Ja, nou, we klappen zeker niet de hele week een handen stuk. Uh, we, we weten dat we een jonge ploeg hebben. Een ploeg die uh, met ups en downs te maken heeft. Dus uh, na de wedstrijd Feyenoord waren we wel vrij snel, zeker als technische staf, weer met beide benen op de grond om, zich, om ons voor te bereiden op deze wedstrijd. Wat in onze ogen een hele belangrijke was. Want hier hadden we kunnen laten zien dat we ja, die, die volwassen stap uh, zouden kunnen maken. Nou ja, vandaag hebben we helaas dat nog niet waar kunnen maken. Dat, uh, wat ontbrak er allemaal vandaag? Nou, uh, eigenlijk begonnen we nog vrij goed, vond ik, aan de wedstrijd. Uh, totdat we dat momentje hadden met die terugspeelbal uh, die geblokt werd. Hè, wat onzekerheid en vlak erachter aan de goal. En vanaf die goal eigenlijk zag je wat angst in de ploeg sluipen. werd, werd het te gehaast, uh, werd het afgeraffeld, werden niet meer de dingen gedaan die we normaal afgesproken hebben. En uh, ja, dan wordt het slordig, dan maken we fouten en ja, dan geef je ook RKC de kans om in de wedstrijd te komen.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 Nou ja, dat is een instelling die we ook elke keer benadrukken en die heel vaak uh, lukt. Het lukt vaak thuis beter dan uit. En, ja, we zullen er nu naartoe moeten werken om uh, dat uit ook voor elkaar te krijgen. Dat bedoel je met volwassenen? Ja, zeker. Ja. Dat je zaken herkent en dat je weet wat er gevraagd wordt in een wedstrijd. Ja, het gaat erom in dit soort wedstrijden dat je gewoon uh, elke keer op het moment dat uh, RKC probeert in de wedstrijd te komen, dat je dat herkent en dat je dat uh, direct neutraliseert en dan die bal weer laat gaan. En uh, ja, daar heb je concentratie voor nodig, daar moet je je techniek voor gebruiken. Maar heb je, ook, je veldbezetting is daar heel belangrijk uh, om dat voor elkaar te krijgen. En op het moment dat dat allemaal vergeten wordt en de jongens gaan door elkaar heen lopen en het wordt slordig, wordt het moeilijk. Pieter Huistra legde uit waarom het tegen RKC niet verder kwam dan 1-1 voor FC Groningen. En die Houtkamp legde uit waarom Feyenoord nog steeds niet gescoord heeft tegen NEC. Nou, dat is heel simpel, Ronald. Uh, geen kansen en ook niet uh, uh, schoten van afstand die gevaarlijk zijn. Dus staat het 1-0 voor NEC, want die hebben wel één keer gescoord in de eerste helft, in de zesde minuut. Derde wissel gezien. Opvallend ook weer Cissé, een uh, aanvaller erbij, Cabral eraf. Cabral die... Uh, uh, daar hebben ze vergeten te, tegen te zeggen dat het een teamspel is. Maar nu is NEC weg buitenspel. Buitenspel van uh, Schöne en dus uh, vrije trap voor Feyenoord. Maar de tijd begint te dringen. Tien minuten nog, uh, een kleine tien minuten in deze wedstrijd. Want uh, Feyenoord staat 1-0 achter en Koeman is uh, uh, weer gaan zitten. Terwijl zijn compaan uh, zijn, zijn aan de andere kant, Alex Pastoor, de oud-assistent bij Feyenoord... ...de steeds staat de coachen aan de zijkant... En met uh, uh, rode wangetjes uh, naar deze wedstrijd staat te kijken. Want zijn team staat gewoon in de kuip met 1-0 voor tegen Feyenoord. Bal de diepte in naar Schöne. Schöne bal naar Koolwijk. Koolwijk naar de linkerkant, naar voor. Kijken wat voor de kan. Dat is een uh, aantrekkelijke voetballer om uh, naar te kijken. Heeft uh, veel techniek in huis. Maar uh, even wat uh, uh, onbegrip met een medespeler. En dus komt de bal bij Mulder terecht. Nou, Mulder, tijd. Uh, uh, is uh, schaars en hij wacht nogal lang met het uittrappen van de bal. Maar nu gaat hij richting Fernandes. Fernandes klein duwtje in de rug. Uh, kan niet koppen, maar dan is het Cisse die uh, uh, aan de bal komt. En Cisse gaat de bal maar eens richting de achterlijn brengen. En proberen de voorzet uh, te geven. Uh, kan de bal binnenhouden. En de bal ligt op de achterlijn. En dan wordt Sisee vastgehouden. En dan is het toch een hoekschop. Die bal is niet over de achterlijn geweest. Maar Van Siegem neemt het zeker voor het onzekere. Geeft de hoekschop aan Feyenoord. De elfde, als ik wel geteld heb, tegen nul voor NEC. Maar weinig kansen uit die hoekschoppen. Alles gaat richting de eerste of tweede paal. Geen enkel uh, fantasietje zit erbij. Klaas staat alweer klaar om die hoekschop te nemen. Met het rechterbeen vanaf de linkerkant. Daar komt die bal richting tweede paal. Babos, twee vuisten weg. Uh, Stomt niemand van NEC buiten het strafschopgebied. Dus Nelom vangt de bal op. Achterin. 83 minuten gespeeld. Nog 7 minuten. Feyenoord 1-0 achter. LMA die bal. Naar wie? Ja, naar de rechterkant. Daar komt hij terecht bij Leerdam. Leerdam, bal eventjes uh, teruggevend op Schaken. Schaken met uh, Vlaar in de buurt. Speelt de bal eerst even naar El Amadi. El terwijl Vlaar opgejaagd wordt of uh, gedekt wordt door Schöne... moet El de bal helemaal naar Nederland spelen. Uh, wat achterin. Maar alles op uh, keeper Mulderna op de helft van NEC. Met Cisse in balbezit. Cicé. Uh, ja, is de miskoop. Hij heeft in ieder geval niet gebracht wat hij uh, uh, moest brengen voor dat geld. Als uh, Fernandes de bal nogal blind voor het doel speelt ...en makkelijk weggekomen wordt uit de doelmond door NEC. Opgevangen door Ron Vlaar, de beste man van Feyenoord. Speelt de bal de diepte in, bereikt Fernandes niet. Maar wel in tweede instantie El Amadi gaat lopen met de bal. Amadi trekt naar binnen. Amadi gaat naar buiten en komt in het strafschopgebied terecht. En dan is het weer een NEC'er die de bal het laatst raakt... ...als de bal over de achterlijn gaat. En mag Feyenoord weer een hoekschop gaan nemen. Hoekschop nummer 12. 0 voor NEC. Maar 1 Doelpunt voor NEC en 0 voor Feyenoord. Dat is het verschil in deze wedstrijd tot nu toe. 84 minuten gespeeld. De Hoekschop vanaf de linkerkant. Jordi Klaassi. Hij speelde zo'n geweldige wedstrijd tegen Ajax. Daarna eh, niet meer veel van gezien. Als de bal bij de tweede paal komt en Bakal schiet. En Bakal via een tegenstander de bal over de achterlijn speelt. Hoekschop aan de andere kant voor Feyenoord. Hoekschop nummer 13. Is dat een ongeluksgetal voor eh, NEC? Plaats hier moet helemaal vanaf de andere kant gaan komen. En dat uh, kost wat uh, tijd. Als de. Uh, bal neergelegd wordt door Sise en, uh, nee, door Fernandes. En die gaat dan uh, voor het doel staan, onder andere, zodat Klaas vanaf de rechterkant met het rechterbeen die bal kan nemen. Daar komt de hoekschop. Gaat uh, richting wie? Richting niemand van Feyenoord. Wel, wordt wel opgevangen door schaken. Brengt hem terug bij Klaas. -y. Klaas -y vanaf de rechterkant brengt hem bal voor het doel. Wie kan er koppen. Niemand. Maar Vlaar uit de draai. Net naast. Dat scheelt weinig. Ron Vlaar, de meest opvallende man van Feyenoord en meest gevaarlijke man van Feyenoord. Maar hij schiet de bal naast. Het blijft. En nog een minuutje of 5 te gaan. Nog altijd 1-0 voor NEC. RKC Groningen eindigde in 1-1. We hoorden net al de trainer van FC Groningen, Pieter Huistra. Zijn collega van RKC heet Ruud Brood. Ruud, je wilde uh, deze week nou eens passie en strijd zien bij je elftal. Daarin ben jij in deze wedstrijd niet teleurgesteld, denk ik? Nee, ze hebben een uh, uitstekend antwoord gegeven. Ook gezien de personele uh, zeg maar problemen die we hadden met twee schorsingen en een blessure. Maar ja, complimenten hoe ze dat hebben gedaan. En, uh, ja, daar ben je heel erg tevreden over. Wat was jouw uitgangspunt? Hoe wilde jij dat zij Groningen zouden bestrijden? Ja, gewoon weer met de flair en, uh, en uh, zeg maar ook wel uh, vanuit een bepaalde tactiek. Maar niet meer uh, zo snel teruglopen en iets geconcentreerd in het balbezit. Maar we hadden het in het begin even moeilijk, maar daarna werd het een redelijke wedstrijd. En ja, dan moet je dan, als je de bal niet hebt, dan moet je behoorlijk duelleren. Omdat zij ook heel veel uh, fysieke kracht hebben. En dat hebben we denk ik wel heel goed gedaan. Je begint met drie spitsen, met name denk ik om Burnett daar vast te zetten. Ja, zonder meer. De linkerkant van Groningen is enorm sterk met Tadits. Ja, en zoals we laat speelden, dan krijg je al een probleem, denk ik, als je daar niemand hebt staan. En, uh, nou, Robert verdiende ook wel de kans, vind ik. En, uh, ja, dat heeft hij uh, bij Vlagen behoorlijk gedaan. Ja, en met drie spitsen. Je ziet dat we met, met middenvelders ook wat anders stonden, met wat diepgang. Ja, dat maakt het wat makkelijker. En een andere naam, Sander Duits, die mede ook voorop ging in de strijd. Ja, Sander is vorige week ingevallen, maar uh, ja, daar kijk ik ook wel naar. Dat, je, dat vraag je ook wel van je team, dat je naar je mogelijkheden speelt. En Sander heeft dat ook gedaan. Ja, en als je naar de rest kijkt, het centrum wat ik niet had... en nu met Frank van Mosselveld en Cuco Martina... Ja, gaat er maar aan staan na uh, zulke weken. Voor het eerst debuteren, Cuco, uh, die heeft het op zich wel behoorlijk gedaan, denk ik. Ben je nou tevreden met die 1-1? Nou, in de eindfase zit je natuurlijk te hopen. Zeker toen je de mogelijkheid had om, om 2-1 te maken. Bal op de paal, maar ook het uitspelen. Dat ging alle kanten op. En, uh, ik denk dat we daarin veel meer hadden na de 1-1. Maar uh, ja, zij hebben een schot op de lat gehad met een vrije trap. Uh, maar dan baal je wel dat je dan even niet het geluk hebt. Maar ja, wat ik al zei, het kon alle kanten op. Zij hadden iets meer balbezit. Wij moesten daarop reageren met een wissel. Maar uh, je hoopt natuurlijk wel dat zo'n uh, situatie net even die tweede wordt. Maar goed, oké. Okay. Het is toch mooi eigenlijk, want het is een soort wederopstanding dat je hierover praat en, en uiteindelijk hè, vanuit een positieve zin erover kan praten? Nou, vind ik wel. Ik denk als we dat uh, de laatste weken uh, hadden gebracht, zeg maar. Die jongens hebben dat ook wel door. Dat het ook wel aan, aan hunzelf lag. En uh, daarom was ik ook wel boos, want uh, het zit wel in de groep. Je hebt het vandaag kunnen zien tegen Groningen. Ja, Oké, okay, als we zo door blijven gaan, dan maakt het niet uit wie er op dat moment speelt. Maar gewoon uh, met een bepaalde passie spelen. En dan kunnen we het best wel tegenstanders hier lastig maken. Ruud Brood, de trainer van RKC, dat met 1-1 gelijk speelde tegen FC Groningen. Feyenoord nog steeds achter, uh, en ja, nog steeds achter. En Babos, de sluwe vos, werd even geraakt bij een hoekschop van uh, Feyenoord en bleef lang liggen. Schiet de bal nu wel uit uh, doeltrap naar voren, maar wordt opgevangen door Feyenoord. Is het uh, Fernandes die de bal heeft? En die gaat eens lopen met de bal. doet Dat uh, heel redelijk, maar niet goed genoeg. Zoals Feyenoord gewoon niet goed genoeg is vandaag om het uh, NEC echt heel lastig te maken, ondanks het uh, vele balbezit, weinig kansen. En nu is er een uh, ram naar voren van uh, Smofs en uh, komt ...om het hoofd van Vlaar terecht. Verreweg ook net weer de gevaarlijkste man bij Feyenoord. En dat zegt genoeg de centrale verdediger. Als Feyenoord probeert eruit te komen. En dat lukt ook. Wilde ik zeggen, waren het niet dat Van Ziegem de scheidsrechter... ...daar anders over denkt. 88 minuten en 40 seconden gespeeld. We zullen er wat extra tijd bij gaan krijgen. Maar eerst de vrije trap voor NEC. NEC dat het natuurlijk uitstekend doet in deze wedstrijd. Uh, door heel weinig kansen weg te geven aan Feyenoord. En heel knap die voorsprong vast te houden. Laten we dat ook niet uh, vergeten. Als de vrije trap genomen wordt. Komt bij Rick, uh, Nick van der Velden terecht. En probeert Schöne te schieten. Lukt niet. En uh, moet Feyenoord er snel uitgaan. Is het Guidetti die achter de bal aan rent. Maar die bal is al lang teruggespeeld op Babos. En Babos die dolt een beetje quidetti door de bal naar de zijkant te spelen. Naar Wil. Wil wordt opgevangen. Door Bakal. Bakal die een uh, grote kans ook nog kreeg. Vlak voor dat, uh, uh, dat interview met Ruud Brood uh, hoorde. Of tijdens het interview met Ruud Brood. En uh, net de bal via een tegenstander naschoot. Guidetti speelt de bal op Cisse. Cisse met de voorzet richting die tweede paal. Net niet. Ja, het is een avond van net niet voor uh, Feyenoord. Want nu is het uh, Fernandes die de bal net niet lekker op het hoofd krijgt. <laughs> en de bal naast het doel kopt van. Uh, Gabor uh, Babos. Nee, het is uh, ook, uh, Wat dat betreft zit het Feyenoord niet mee. Hij kopt hem aardig. Hij uh, hangt mooi in de lucht. Maar daar is ook alles mee gezegd. De bordjes gaan omhoog voor uh, een 6 en een 7. Maar om een 8 te worden had hij moeten scoren. En dat doet hij niet. En dus blijft het nog altijd 1-0. We hebben de 90 minuten erop zitten. 4 minuten extra tijd krijgen we erbij. 4 minuten heeft Feyenoord nog om iets te doen aan die achterstand van 1-0. Als de bal door Leerdam snel gegooid is naar Erwin Mulder. Maar ja, Mulder is de keeper van Feyenoord. Die trapt de bal nu. Naar voor, richting Guidetti. Die gaat de lucht in. Verliest het wel. Wordt opgevangen door Schöne. Schöne raakt de bal kwijt. Is het uh, Nelom die zich uh, met de aanval gaat bemoeien? De linksback, invaller. Gaat een 1 2 aan met uh, Bakal. Bakal door naar Guidetti. Guidetti naar Sisse. Sisse, bal naar de rechterkant. Naar Schaken. Maar het is weer een uh, drama-bal. Sofia ziekenhuisbal. Die bal gaat over de zijlijn. Is uh, ontzettend slecht gespeeld. Kan hem zo in de voeten geven, eigenlijk aan de rechterkant van uh, Schaken. The <laughs> cat Sissé, maar schiet de bal over de zijlijn en dan is de inworp voor NEC. De inworp uh, genomen, wordt opgevangen voorin door Platje. een van de invallers bij NEC. Maar dan is het uh, goed werk achterin bij Leerdam, die de bal wel weer terug speelt naar Mulder. Zoals gezegd, de keeper van Feyenoord. Tript de bal naar voren, komt terecht bij, niet bij Sissé. Die raakt wel een tegenstander, die blijft liggen. Dat is Van Eyde die werd aan het hoofd geraakt, maar het spel gaat verder. Het spel gaat nog steeds verder. Ik, uh, oh, Van Eyde gaat gelukkig weer staan voor hem. Als de bal bij Fernandes is, Fernandes gaat uh, proberen. Langs wil te komen, lukt niet. En dan wil de bal via Fernandes over de achterlijn gesteld Is Fernandes heel boos. Schiet een, uh, uh, uh, een microfoon in tweeën die daar langs de zijlijn staat. En de rekening komt nog wel naar hem toe. Maar goed, dat uh, zal wel kunnen met een uh, redelijk salaris bij Feyenoord. Als uh, Babel's de bal weer in het spel gaat brengen. Kijken wat uh, het gaat opleveren, want anderhalve minuut hebben we alweer. Uh, extra speeltijd erop zitten van de vier die er waren. Vooralsnog is het Babos die de bal naar voren ramt. Wordt uh, opgevangen door Nelom achterin. Nelom bal, ja, blind naar voren. Uh, gaat via Ibrahim over de zijlijn. Dus mag Feyenoord gaan gooien. Maar dat kost weer seconden. Feyenoord verliest van Go Ahead Eagles. Na een uh, mooi gelijkspel in Amsterdam. Feyenoord verliest met 6-0. Van FC Groningen. En zoals er nu voor staat lijkt het dat Feyenoord gaat verliezen van NEC. En dan pakt NEC in de laatste zes seizoenen deze meegerekend elf punten uit de Kuip mee. En dat is knap voor het team van nu Alex Pastoor. Die ook uh, heeft gezien dat uh, NEC tegen Feyenoord toen hij nog bij Feyenoord zat uh, het uh, uh, goed deed. Nu is het Guidetti die zich verkijkt op de bal. Is het Van Eijden die de bal naar voren speelt? Voor richting Platje. Platje met uh, Vlaar. Maar Vlaar speelt uh, redelijk foutloos achterin bij. Feyenoord is het Mulder die de bal naar voren ramt. Kijk naar de klok. Tweeënhalf van de vier minuten zijn voorbij. Van de extra speeltijd is Sisse. Die loopt uh, terug. En die uh, heeft de armen zo breed. Ja, dan speelt hij hem helemaal terug naar Mulder. Publiek woedend. Want die bal moet naar voren. Wil je nog een kansje maken? Wil je nog één puntje uit uh, deze strijd uh, halen? Als de bal inderdaad voorin is uh, gekomen. De lange trap van Mulder is terecht. Kom bij Schaken aan de rechterkant. Schaken pompt de bal richting Strasopgebied. Maar de zeer zwak uh, spelende Bakal heeft de bal ook niet onder controle gekregen, is het Klaasie, die hem speelt naar Nelom. Nelom bal voor het doel. Die staat daar? Guidetti. Maar daar gaat de bal overheen. Komt de bal aan de rechterkant terecht. Bij Schaken, rond strafschopgebied. Schaken met de voorzet. Bij de tweede paal. Nee! Daar wordt hij weer weggehaald. En het is ongelofelijk. Het scheelt zo weinig steeds voor Feyenoord. Zo verschrikkelijk weinig. Maar wel... Zo dermate genoeg dat uh, en na uh, een beetje ruzie tussen El Amadi en Van Eijden. Omdat uh, Van Eijden is gaan liggen en uh, heel boos is op uh, Fernandes. Want Fernandes zou iets bij Rens Van Eijden hebben gedaan. El Amadi zegt uh, terwijl of, uh, uh, uh, Van Eijden op de grond ligt van uh, Stel je niet aan en gaat staan. Daar ontstaat een opstootje bij. Fernandes heeft een uh, klein beukje uitgedeeld aan Van Eijden. Dan gaat Van Eijden inderdaad staan en gaat meteen richting Fernandes. Om heel boos te zijn omdat hij zegt ik heb een vuist in. En nek gehad. En daar, dat had je moeten zien. Nou, hij heeft wel gezien, en hij is van Zichem, dat er nog een hoekschop komt. 94 minuten zitten erop. We gaan een hoekschop krijgen als van Ziegem eerst nog een paar mensen bij zich haalt. Hij haalt bij zich. Eens even kijken. El Amadi. Dat uh, is duidelijk. El Amadi moet bij hem komen en Van Eijden moet bij hem komen. Naar aanleiding van het eerste opstootje, er gaat een kaart komen. Van Eijden zegt nog steeds, uh, Fernandez gaf mij een uh, beuk met zijn uh, vuist. El Amadi en Van Eijden kregen allebei geel in de slotseconde van deze wedstrijd. En Klaas staat te wachten aan de linkerkant van het veld bij de cornervlag om de hoekschop te gaan nemen. Als Van Ziegem nog eventjes de namen noteert, de heer El Amadi, ik uh, zal het niet voor hem spellen, dat ze weet hij zelf wel. En Van Eijden, die staan nu in het boekje. En gaan we de aller, allerlaatste mogelijkheid van Feyenoord krijgen. De hoekschop vanaf de linkerkant. We zitten dik over de extra tijd heen. Bal voor het doel slecht genomen Opgevangen door Nelom. Nelom moet hem in het strafschopgebied pompen. Ook niet goed. Bal weggekopt is het een duw van Schöne. En dan fluit hij af van Ziegem. En verliest Feyenoord in de Kuip met 1-0 van NEC. Wat een dramatische avond weer voor Ronald Koeman en de zijnen. Want het ene doelpunt van Nick van der Velde in de zesde minuut... betekent dat Feyenoord met 1-0 verliest van NEC. De Nederlandse handballers verloren, of nee, wonnen met 29-26 van Finland. Richard van der Made met trainer van Oranje. Mark Smets, jij hebt je eerste twee wedstrijden gecoacht... als trainer van de nationale ploeg... Zonder ervaring. Hoe zie je dat bevallen? Het is me ontzettend goed bevallen. Ik heb er ontzettend veel plezier in gehad. En, uh, nou ja, het, is, uh, het was natuurlijk voor mij de, de eerste keer dat ik als, uh, als coach, als trainer-coach. Uh, ja, het werk. Ik heb dit seizoen in Ham, heb ik de A-jeugd, ben ik mee begonnen te trainen. Vooral om gewoon ervaring te krijgen, training geven. En, maar goed, het is, ja, ik zelf, als ik het zelf zeg, ik vind het is echt goed gegaan deze week. We hebben goed gewerkt en de ploeg heeft ontzettend goed, goed meegewerkt. Maar hoe was het voor jou om als speler, je, je was altijd speler, heel erg lang, vorig jaar eigenlijk nog internationaal. En dan nu ineens met diezelfde spelers de verantwoordelijke man, of één van de twee samen met Harry Weerman. Ja, natuurlijk is dat, uh, is, dat, is dat een beetje vreemd. Maar goed, iedereen weet dat ik na mijn actieve carrière uh, de, deze kant als trainer op wil. Dus uh, en het, goed, we wilden een verandering ook binnen de ploeg. En uh, Harry wilde dat ook. En zo is mijn naam dan naar voren gekomen. En uh, ja, met de ploeg samen dan, uh, ja, gaan, we dit, uh, gaan we dit zo oppakken. En ik vind het, ja, uh, voor mij is het echt een fantastische kans om, uh, om dit te mogen meemaken. Ja, ik heb vanuit de groep begrepen dat het inderdaad de uitdrukkelijke wens was om er iemand bij te halen. En jouw naam werd dan uh, steeds genoemd. Ja, zeker. Dus de afgelopen jaren, waar ik dan zelf nog steeds gespeeld heb, heb ik me heel veel bemoeid met de technisch-tactische kanten en het handballen. Dus ik denk dat het voor de spelers ook heel, heel vertrouwd was om op deze manier door te gaan. We hadden een bepaalde lijn ingezet en uh, ja, ik denk dat het dan belangrijk was dat we die dan ook doorzetten. Dat we niet helemaal opnieuw zouden moeten beginnen. Dus uh, ja, was het denk ik ook een logische keus. En qua coaching kun je natuurlijk van zo'n oude rot, zeg ik met alle respect dan ook, veel leren ook nog steeds. Ja, uiteraard. En natuurlijk krijg je dan natuurlijk tips. Uh, let hier op, let daar op. Maar dat is het mooie, dat, dat hou je dan ook gewoon nog op de bank zitten. En uh, mij dat even kan aantikken en zeggen, uh, let hier even op. Of kijk, kijk zus en zo. En dat is, uh, ja, dat is gewoon ontzettend, uh, ontzettend fijn werken. Je hebt een enorme staat van dienst als handballer. Heel lang in de Duitse Bundesliga gespeeld. Een, een echte winnaar. Iemand die ook altijd uh, er, er vol in vloog als, uh, als hoekspeler. Jouw ambitie was ook enorm. Hè. Je wilde met dat Nederlands team... Een EK of een WK spelen, dat is er niet van gekomen. Grote teleurstelling, denk ik, is dat. Dat is nu wel opnieuw je ambitie als coach dan maar. Ja, zeker. Als speler heb ik het helaas niet kunnen halen om een groot toernooi in EK en WK te spelen. En, uh, we hebben aan twee, twee geleden tegen Oostenrijk een hele goede kans gehad. Die, uh, die hebben we niet benut. Dus ja, Nu krijg ik de kans om uh, misschien als trainer, trainer, coach uh, een groot toernooi te gaan halen. En uh, ja, goed, Dat zou natuurlijk absoluut uh, fantastisch zijn. En dat kan dan eigenlijk maar zo in het handbal dat je zonder ervaring, want daar begon ik met je over, ineens voor die A-ploeg staat? Ja, dat zal de toekomst laten zien of het kan of niet. Ik vind dat deze week het heel goed is gegaan. Ik denk als je goed je zou de spelers moeten vragen in hoeverre ze tevreden zijn met mij als trainer deze week. Maar, met Marco van Basten ging het volgens mij ook zo, hè? Ja, zeker op een gegeven moment denk ik dat je gewoon in het koude water moet worden gegooid. En uh, nou, goed, ik heb de ervaring als, uh, als speler, die heb ik. En uh, goed, ik hoop dat ik dat kan overbrengen naar de, naar de spelers nu. Buitenlands voetbal, ja, langs de lijn. In Manchester was het vanmiddag feest... want Sir Alec Ferguson, de manager van Manchester United, werd gehuldigd... omdat hij al 25 jaar op de bank zit bij de Mancunians. Iemand die Ferguson zes jaar heeft meegemaakt is doelman Raymond van der Gouw. Raymond, goedenavond. Uh, goedenavond. In welke periode stond je onder contract bij Manchester United? Dat was van 1996 tot 2002. Aha, en je was toen de tweede doelman achter Pieter Smeichel. Uh, hoeveel wedstrijden heb je toen gespeeld? Eh... Uh... Dan moet ik even nadenken. exacte aantal kan je zo niet geven. Nee. Jij hebt Ferguson. Ja? Van de zes jaar, de eerste drie jaar was met Pieter Ja, ja. Jij hebt Ferguson uh, zes jaar meegemaakt. Hij komt ja. op tv altijd een, een beetje nors over. Is hij dat ook? Nee, Nou, nors. Dat ligt een beetje aan de uitslag van de wedstrijd. Wat is het voor man? Um, het is een uh, absolute winnaar. Hij, um, hij heeft alles voor over om, uh, om te winnen en uh, uh, dat verwacht hij ook uh, uh, van, zijn, uh, van zijn spelers. Wat? En uh, als je niet alles geeft, dan, uh, dan heb je een probleem met hem. Ja, ja. Had jij goed contact met hem? Ik had uh, naar omstandigheden goed contact met hem, ja. Naar omstandigheden, hoe bedoel je? Nou ja, goed... Uh... Ik, ik kon goed met hem ofschied in die zin. Ik heb elk, altijd alles gegeven wat ik had. En, uh, Pieter Smager was, was de eerste keeper, dus dan zit je in een andere functierol. Zeg maar. ja, praatte hij sowieso, Ferguson, veel met spelers? Um, nou, hij heeft met iedereen wel contact, maar met, uh, met uh, bepalende spelers heeft hij meer contact. Maar dat lijkt me ook logisch, dat is in, in, in elke voetbalclub zo. Ja. Hij, hij zit al heel lang bij Manchester United. Hoe komt het dat hij het zo lang volhoudt? Niet alleen hij, maar ook die club met hem. Ja, hij heeft het uh, uh, helemaal opgebouwd vanuit, uh, vanuit het niets. Um, toen hij daar startte, was, was er een andere mentaliteit. En um, hij, hij heeft ervoor gezorgd dat uh, United beter ging presteren. Dat de jeugdopleiding uh, um, zijn vruchten afgeworpen heeft. En hij heeft met. Uh, met de jeugd is hij um, um, ja, zo goed gaan spelen hè, dat ze heel veel prijzen hebben gewonnen. En uh, hij heeft de club uh, gemaakt uh, tot wat de club nu is. En uh, ja, 25 jaar dan, uh, dan heb je toch wel iets, uh, iets heel speciaals uh, teweeg gebracht. En uh, dan moet je vooral kijken naar de prijzen die hij gewonnen heeft. Ja, in totaal zijn het er 37. Uh, uh -huh. um, om het te noemen 12 keer landskampioen, 2 keer Champions ja. League. Um, ja, dan vandaag, Ferguson werd voor de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sunderland ge gehuldigd. Ja. Beide teams vormden een erehaag toen hij het veld uh, betrad. Bovendien heeft de grootste tribune van Old Trafford zijn naam gekregen. En dat was ook voor Ferguson een verrassing. Ja, ik heb het gehoord. Ik wist het ook niet. Uh, ik heb er niet van meegekregen. Maar um, ja, hij schijnt uh, overdongen te zijn. Het, uh, het, ze hebben het schijnbaar heel goed geheim weten te houden. Laten we maar even luisteren naar hem. That we expected. That it was a real surprise. I'm so proud and honored and I have to thank Manchester United for doing that. I was very good of them. Is that sense now you're glad it so We can move on, turn the page. Yeah, we kick on, now. Kick on. Nou, het is voor het eerst in in 100 jaar historie van Old Trafford dat een tribune een naam krijgt van van iemand. Dat moet wel een enorme eer voor hem zijn, hè? Ja, dat blijkt wel uh, uit zijn woorden dat hij dat uh, um, heel, heel erg weet te waarderen. En dat hij daar heel trots op is. Ja. Wat, wat vind oh. jij het hoogtepunt in de carrière van Ferguson? Um, poeh, dat vraag je mij. Eigenlijk zou je dat aan hem moeten, uh, moeten ja. vragen. Ja. Uh, ja, ik vind zelf dat uh, de bijzondere prestatie vind ik toch wel uh, het winnen van een treble dus dat is het Landskampioen, FA Cup en dan uh, de Champions League. Um, ja, dan toch even naar jou toe. Uh, je bent uh, de afgelopen twee jaar uh, keepers trainen bij Vitesse. Uh, ja, ik durf vanavond, vanavond nauwelijks te vragen: hoe bevalt dat? Nou, ja, ja, vanavond hebben we helaas verloren, maar uh, dit seizoen gaat het gewoon heel goed. En uh, ja, ik ben op dit moment uh, erg tevreden. Ik mag werken met, uh, met talentvolle keepers en dat gaat, dat gaat heel erg goed. Ja, hoe kan het nou dat je van NAC verliest? Ja, dat is, dat, is de, dat is de voetballerij. Uh, vandaag was het niet, uh, niet onze dag. Um, ja, we kregen ongelukkig een penalty tegen. Um, vlak voor rust. De tweede helft uh, hebben we kansen gehad om de wedstrijd te beslissen. En dat, dat, dat ging vandaag niet. En dan zie je dus als het uh, op zulke momenten niet lukt, dat uh, de dat tegenpartij dan met een, een klein verschil van de wedstrijd neemt. En okay. dat is vandaag gebeurd. Oké, okay. bedankt Raymond. En goede reis nog terug. Ja, dankjewel. De andere uitslagen in Engeland. Arsenal won met 3-0 van West Brom. 1 uh, goal van Van Persie. Blackburn over Chelsea 0-1. Liverpool, Swansea 0-0. Newcastle United, Everton 2-1. En Queen's Park Rangers, Manchester City 2-3. City 31 uit 11 aan kop. Op 5 punten gevolgd door United... met 26 uit 11. Newcastle United heeft er 25 uit 11. En vierde is Chelsea met 22 uit 11. Dan Duitsland. Daar won Borussia Dortmund met 5-1 van Wolfsburg. Hoffenheim-Kaiserslautern 1-1. de Bremen, Köln 3-2 met alle drie de goals van Pizarro voor Weerder. Hertha tegen Borussia Mönchengladbach 1-2 en Bayer Leverkusen en HSV 1-1. Na uh, elf wedstrijden heeft Bayern München 25 punten en gaat daarmee aan kop. Blijft ook aan kop, want de andere drie volgers hebben al uh, gespeeld. Dat zijn Dortmund, Bremen en Borussia Mönchengladbach. Die hebben 23 uit 12 en dan volgt nog Schalke 04. Die spelen morgen ook nog met 21 uit 11. In Spanje Real Mallorca tegen Sevilla 0-0. Beter Sevilla tegen Malaga 0-0. Levante Valencia. Dat is een tussenstand 0-1. Want die wedstrijd is pas om 10 uur begonnen, dus is het daar net rust. Real Madrid gaan een kop, 25 uit 10, gevolgd door Barcelona 24 uit 10 en Levante 23 uit 10. Dan Italië, Palermo Bologna 3-1 en Novara tegen AS Roma, dat is een tussenstand, 0-2, die wedstrijd is om kwart voor negen begonnen, nou die moet toch zo langzamerhand afgelopen zijn. Juventus gaat met 19 uit 9 aan kop, gevolgd door Udinese en Lazio met 18 uit 9. Dan in België Genk Kortrijk 2-2 gisteren won A-agent met 6-2 van KV Mechelen en morgen zijn en de toppers cercle Anderlecht en standaard tegen Club Brugge. Anderlecht gaat een kop, 29 uit 12, vervolgd door A-agent 26 uit 13. Dat was het buitenlands voetbal. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met NAC Vitesse, dat eindigde in 1-0. De goal viel vlak voor rust en was van Gorter uit een strafschop. Na zes wedstrijden zonder verlies heeft Vitesse weer een nederlaag geleden. En dat gebeurde dus tijdens een ouderwetsavondje NAC. Het was een zwaar bevochte overwinning volgens NAC-speler Kees Luiks. Ja, absoluut. Het werd heel spannend. En ik zag ook wel bij een aantal dat de tong op de grond hing.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 Ja, uiteindelijk vlies je door mijn inziens toch een, ja, een fout van, van Fink de wedstrijd en ja, dan is het extra zuur en dan ben je wel teleurgesteld. Opmerkelijk bij Vitesse was dat Frank van der Struik en Wilfried Boni in de warming-up afhaakten met blessures. Nog opvallender was het dan misschien wel de invalbeurt die Boni had in de tweede helft. Want aan het begin van die tweede helft stond de topscorer toch gewoon in het veld. Boni deed wat mysterieus over zijn blessure. No, I, I feel pain is not injury. I feel only pain and, yeah, I could not start the game. I was feeling pain also in the game against Grasschap. Maar it was derby en could play the game. And today I was feeling more. And I zei to the coach then I cannot start the game. Geen blessure, dus, maar een beetje pijn aan zijn been tegen de graafschap. De Groyschof zei hij. Had hij er ook last van? Maar zette hij zich eroverheen? Vanavond kon hij dus alleen de tweede helft spelen. Feyenoord NEC eindigt in 0-1. De enige goal viel al voor Rust en was van de, van, van der Velden. Roda tegen Heer de Veen eindigt in 1-2. 0-1 was het bij Rust door Azaidi. 0-2 werden door Juricic en 1-2 door Vukovic.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 Hij haalde in de laatste tien minuten van het duel zijn goudhaantjes naar de kant. Asaidi en Narsing werden gewisseld. En daar waren ze het zichtbaar niet mee eens. Jan sprak ze op hun gedrag aan na de wissels.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 Roda is na twaalf wedstrijden nog altijd niet op het niveau van vorig seizoen. Toen werd de Limburgse ploeg zesde. Dit seizoen rest voorlopig niet meer dan de vijftiende plaats. En dat is frustrerend voor trainer Huim van Veldhoven.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 RKC tegen Groningen eindigde in 1-1. Bij rust was het 1-0 door Duits en na rust maakte Andersson gelijk. Lissander Duits maakte zijn basisplaats vanavond waar door te scoren. Na vier nederlagen pakte zijn ploeg eindelijk weer een puntje.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 De stand. AZ is eerste, 28 uit 11. Op zes punten gevolgd door PSV en FC Twente. Die hebben 22 uit 11. Vitesse is nog even vierde, 21 uit 12. Maar nummer 5, Ajax, kan daar morgen overheen gaan. Dat heeft 20 uit 11. Onderin, vierde van onderen, Roda. 12 uit 12. Dan de Graafschap, 9 uit 11. Dan VVV, 7 uit 12. En Excelsior, 6 uit 12. Morgenmiddag om half één is er Utrecht tegen Ajax. Om half drie AZ ADO Den Haag en FC Twente tegen de Graafschap. En om half vijf in Eindhoven PSV tegen Herakles. En dan gaan we naar Feyenoord NEC. Dat eindigde dus in 0-1. Dat was ook de ruststand, want de goal viel al na een minuut of zes... en was van Van der Velde. En die houdt kan praat met hem. Het is een hele fijne, Nick. Ja, zeker. Want zeker als je naar de wedstrijd kijkt... Uh, ja, steeds onder druk. Drie punten. Ja, we hebben tweede helft niet goed gespeeld. Eerste helft eigenlijk ook niet, mee. ik vind het niet erg, want uh, drie punten zijn binnen. Er is veel te doen over jouw doelpunt, dat het buitenspel was. Heb je dat teruggezien? Ik heb het nog niet teruggezien. Maar je voelt het als speler vaak het beste? Ja, ik, ik zei het nog tegen Rens van Eijden dat het volgens mij wel buitenspel stond, maar ja, het gaat erom uh, dat we drie punten hebben en het uh, ja, telt dus. Hoe oh, oh, oh, speciaal is dat in de Kuip? Ja, zeker. Uh, heel leuk natuurlijk. En, uh, ja, maar het belangrijkste is dat we drie punten hebben en dat we weer omhoog kunnen kijken. En, uh, ja, voor mij is het natuurlijk wel leuk. Uh, ja. Na het uh, nu uh, basis bij uh, NEC, is voor mij gewoon een uh, opsteker. Het uh, is voor mij gewoon heel lekker dat ik weer kan, kan, kan spelen en uh, scoren. Ja, dat NEC dat doet het toch wel opvallend goed opeens. Ja, we hebben een hele moeilijke periode gehad met zes nederlagen. En uh, ja, nu dan uh, drie op rij met Beker erbij dat we winnen. En uh, ja, als het goed is, uh, kunnen we nu spreken van een stijgende lijn. En dat was Nick van der Velden. Dat is uh, het einde van deze NOS Langs de Lijn. Uh, we gaan uh, naar het Oog op Morgen. Dat is de volgende uitzending. Dat wordt gedaan door Max van Wezel. En morgenmiddag zijn we er weer om twee uur met de volgende Langs de Lijn. Tot dan.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 Je kunt je natuurlijk ook binnen één minuut digitaal registreren via ja of nee.nl. Dankjewel. Dit is Radio 1.